Twee uur moutscheurs met het NW-journaal. De VN-veiligheidsraad vergadert in de loop van de dag... over de gifgasaanval op de Syrische stad Douma... het laatste bolwerk van rebellen. Daarbij zouden tientallen mensen zijn omgekomen. De aanval op onder meer een ziekenhuis zou het werk zijn... van troepen van de Syrische president Assad, maar die ontkent dat. Minister Blok van Buitenlandse Zaken... wil dat de VN-organisatie tegen Chemische Wapens, de OPCW... gaat onderzoeken wat er precies is gebeurd. In Douma is al een tijdje een hevige strijd aan de gang... tussen het Syrische leger en de rebellen. Volgens de Syrische staatstelevisie staken de rebellen hun strijd. Bij de verkiezingen in Hongarije stevend de partij van premier Orbán af... op een grote overwinning. De anti immigratiepartij heeft de helft van de stemmen gekregen. Dat komt neer op 133 van de 199 parlementszetels...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 In een appartement in Breda is een man doodgeschoten. Volgens lokale media hoorden buurtbewoners afgelopen avond meerdere schoten. Daarna is een onbekend aantal auto's met hoge snelheid weggereden. De politie heeft de omgeving van de flat in Breda afgezet en doet onderzoek. Het weer in het zuidwesten en westen vannacht kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog, bij minima rond 10 graden. Overdag blijft er in het westen kans op een bui. Het wordt daar hoog uit 17 graden. In het oosten schijnt de zon vaker en wordt het ook warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het nws Journaal. NPO Radio 1, KRO NCRW. Nachtkijkers met Martijn Grimius. Goedenavond, welkom bij Nachtkijkers. Op het schakelpunt van de week die is geweest en de week die voor ons ligt, kijken we terug en blikken we vooruit vannacht met een gast die afgelopen week veelvuldig in het nieuws was... en dat uiteindelijk allemaal voor de goede zaak... namelijk uw digitale burgerrechten. Oude wijn in nieuwe zakken. Zo omschreef de club waarvoor hij werkt Bits of Freedom... de aanpassingen van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten... de zogenaamde sleepwet. Over de aanpassingen op die sleepwet, over onze rechten op het internet... over Facebook, over het verschil tussen paranoia en gezond wantrouwen. Daarover ga ik het vannacht hebben met Ton Sietsma. Welkom, Ton. Dankjewel, je goeie avond. Ja, uh, om meteen even met een paar zaken te beginnen en uh, af te vinken. Heb jij een Facebook-account? Ja. Ja, toch wel? Uh, en, en jij blijft daar ook mee doorgaan? Nou ja, ik heb net begrepen van uh, Arjan Lubach dat ik er nu toch echt mee moet gaan stoppen. Ja, laten we even luisteren wat hij er uh, in zijn uitzending uh, gisteren over zei. Het is een onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige... privacy-schendende, blauwe tering-site... waar je elke dag toch weer naartoe gaat. Van, oh ja, even checken hoe het zit. Ja, hij heeft nu een event aangemaakt. Bye-bye Facebook. Uh, woensdag, 8 uur stipt, gaat iedereen eraf. Doe je mee? Oeh, wat een gewetensvraag. Nou ja, weet je, kijk... Ik ga er nog eens even goed over nadenken, want uh, ik, heb, ik vind natuurlijk uh, Facebook, daar kan je ontzettend veel dingen van vinden. En ik denk dat je ook zeker um, ik wat problemen kan hebben met uh, hoe uh, die Amerikaanse platforms omgaan met onze gegevens en hoe zij ook omgaan met de macht die zij hebben. Um, maar tegelijkertijd zit er natuurlijk ook gemak in, hè? dat is de andere kant. Ik, um, ik ben zelf een groot Facebook-outsourcer uh, uh, van mijn eigen geheugen. Ik ben vrij slecht in het onthouden van verjaardagen. En ik krijg dus elke dag een mailtje van Facebook met wie er allemaal jarig zijn. Maar voor een paar euro koop jij een verjaardagskalender... heb jij Facebook toch helemaal niet voor nodig? Je hebt het helemaal gelijk. Nou, kijk, wie weet heb ik je nog zover dat je acht uur, woensdag om acht uur ook de boel uitzet. Heb jij ook een, een, een profiel op een datingsite? Uh, nee. Nee, heb jij een bonuskaart? Ja. Ja, dus ook daar doe je gewoon aan mee, een bonuskaart gegevens geven. En dat weet dus uh, Albert Heijn bijvoorbeeld, of een andere supermarkt, weet precies wat jij koopt en uh, waarom jij het koopt. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dus een bonuskaart die ik uh, af en toe uitraal met vrienden. Uh, en die ook verder, heb ik verder ook nooit voor ingevuld. Dus dat is eigenlijk vrij random. Dus ik ben heel benieuwd of iemand daar echt iets uit weet te halen. Maar wie weet. Maar, um, nee, nou kijk... Op het moment dat ik echt een bonuskaart zou geven... en uh, ze zouden het koppelen aan mijn huisadres... en ze zouden me hele gerichte aanbiedingen gaan geven... Ja. dan zou ik het echt wel zorgelijk vinden. Uh, in dit geval denk ik dat ik op dit moment gewoon uh, vrij safe ben. Um, maar heel veel andere korting straks doe ik niet aan mee. hoor. Bij heel veel winkels waar ik kom en ze zeggen... wilt u een bonuskaart? Dan zeg ik nou, het is oké, okay, het is wel goed. Of als ja. ze zeggen, mogen we uw gegevens in ons bestand zetten... zodat we u wat uh, prettige mails kunnen sturen? Dan zeg ik altijd, nee, ja. ik ben oké. Okay. Oké, okay, geen, geen korting uh, voor in ruil voor adresgegevens voor jou? Nee, liever niet. Ik vind dat uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar... Um, uh, in, in, het is een iets breder verhaal, hè? maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, verzekeringen... waarbij je korting kan krijgen als je uh, meer gegevens weggeeft... of als je een, een kastje in je auto zet. Uh, ik vind dat best wel zorgelijk. Ja. En uh, dat is niet omdat ik denk, nou ja, uh, dat bedrijf wil zoveel uh, met je data doen. Dat willen ze natuurlijk wel. Maar vooral dat je gaat zien dat vooral uh, mensen die minder geld hebben dat gaan doen. Waardoor privacy eigenlijk een luxe product wordt. Want de mensen die veel geld hebben en zich kunnen veroorloven om iets aan de privacy te doen. Die kunnen dat dan doen. Ja, ja. Jij werkt voor Bits of Freedom. Voor de, voor de mensen die het niet kennen. Een beweging hè, die opkomt voor de internetvrijheid in Nederland. En twee dingen zijn daarbij belangrijk. Communicatievrijheid en privacy. Welke is nou het meest in gedrang? Ik zou vrijheid willen zeggen. Ja? Ja, want voor mij is vrijheid een, een overkoepelend uh, thema. En ik denk dat ze allebei terugkomen in vrijheid. En... Um, nou ja... Voor mij is privacy, maar ook vijfde het maar zeker privacy is een gateway naar andere grondrechten. Dus ik denk heel vaak dat andere grondrechten staan onder druk. Uh, als je privacy onder druk staat. Dat zie je bijvoorbeeld bij Facebook: hè. Um, Facebook wil heel veel data van ons hebben waar, en, en, en, en dat zet onze privacy onder druk. Maar de vraag is, waar, wat willen ze en wat doen ze ermee? En wat ze ermee doen: hè, je kan bijvoorbeeld bedrijven kunnen daardoor gaan discrimineren. Het hoeft niet per se uh, hele rampzalige discriminatie te zijn, maar ze maken toch onderscheid. Uh, en ze kunnen allerlei andere. Um, rechten daarmee schenden, maar dat kan, kan alleen maar... als ze eerst je privacy hebben geschonden. Ja, ja. Uh, vannacht gaan we het uitvoerig hebben over digitale burgerrechten... over internet, de vrijheid die je daar uh, hebt... en de beperkingen ook. Uh, als u luistert en wilt reageren op deze uitzending... vragen heeft aan Ton Sietzma, reageer dan via de mail... nachtkijkers of bel 0800-1121. Ja, eerst maar eens even met uh, beginnen begin de, de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Er is natuurlijk veel weer het nieuws geweest de uh, afgelopen week, en jullie noemden dat uh, oude wijn in nieuwe zakken. Ja, dat klopt. Wij, um, uh, nou ja, je hebt natuurlijk die wet, hè, die wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Die wordt in de Volksmond natuurlijk ook wel de Sleepwet genoemd. Ehm. Um, ja, die wet is nu al... Uh, uh, nou, daar wordt, daar, daar wordt al een jaar of vijf over gesteggeld. Dat uh, is eigenlijk een, de, de opvolger uh, van de wet uit 2002. Uh, en een van de dingen die in deze wet uh, staat... is dat het uh, mogelijk wordt om op hele grootschalige wijze uh, verkeer af te tappen. Hè, dus mm -hmm. het sleepnet. Ja. Uh, nou, daar is natuurlijk een referendum over geweest. Uh, dat referendum is uh, gewonnen door het tegenkamp. Nou, daar waakten wij deel van uit. Dat was ja, hartstikke fijn. Nip de fijn. overwinning, hè. Maar je kunt ook zeggen van, ja, bijna 50% vindt het allemaal prima... He, uh, uh, het was, uh, uh, de score was 49,44% was tegen 46,53% voor. Ja. Dus het was eigenlijk 50-50 uh, ja, zou je bijna kunnen zeggen. wat Prem net zei, uh, voordat we begonnen met de uitzending, die zei van ja, jongens, als we willen dat 50% of bijna 50% van de mensen in Nederland uh, wil worden afgeluisterd, ja, dan, dan is het al eenmaal zo. Nou ja, ik zou eigenlijk andersom willen zeggen, als je kijkt naar de peilingen, die, die waren eerst dat ongeveer 70% van de mensen voor die wet waren. En hoe meer mensen van die wet afwisten en hoe meer ze erover te horen kregen, hoe meer ze tegen werden. Uh, en dat bleek ook uit allerlei peilingen van tevoren. Waar het eigenlijk bleek dat uh, hoe meer mensen dus geïnformeerd werden, hoe meer ze kritisch werden op de wet. Dus uh, ik zou eigenlijk willen zeggen, als het, ik denk als de campagne nog een paar weken door was gegaan. Uh, dan was het tegenkamp nog veel groter geweest. En ja. um, voor mij is dit eigenlijk een veel breder signaal. Uh, er wordt eigenlijk al jarenlang gezegd dat heel weinig mensen op hun privacy geven. Ik hoor dat ook heel vaak in Den Haag. Ik ben voor mijn werk veel in Den Haag, veel in de Tweede Kamer. Um, en wordt er gezegd, ja, mensen geven niks van privacy. Het zijn een paar nerds achter een computer. Nou ja. Uh, dit referendum laat zien dat dat toch echt anders is. En dat mensen toch echt daadwerkelijk iets om hun privacy geven. Ja, uh, even de kranten bijhalen. En uh, daar staan even wat uh, uh, zaken in die dus uh, veranderd zijn. Uh, afgelopen vrijdag is dat ja. uh, bekendgemaakt. Ja. Um, een aantal uh, zaken is dus uh, veranderd. Onder andere dus, uh, ja, zo, uh, ze willen zo gericht mogelijk uh, verzamelen. Jij glimlacht hierbij. Ja, dan kom ik weer terug bij die, die, die, die, die, die uh, oude wijn en nieuwe zakken. Um, kijk. Het is waar, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Er zijn nu een aantal wijzigingen voorgesteld. En dat is hartstikke goed. Tegelijkertijd zijn dat vooral wijzigingen in de marge. He, er wordt al gezegd, er wordt er zo, zo gericht mogelijk afgetapt. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn. Um, dat was al zo in deze wet. He, er is in de behandeling in de Tweede Kamer is er een Kamerlid geweest... dat heeft gezegd, luister, ik wil dat het zo gericht mogelijk gaat. Toen, dat was uh, uh, Jeroen Rekoor van de PvdA, uh, die toen nog in de regering zat. En toen werd er eigenlijk gezegd... Door de regering, oké, okay, prima, die motie gaan we aannemen. Die motie is toen aangenomen. En dat was dus onderdeel van de wet. En nu wordt er gezegd, oké, okay, we gaan het nu ook specifiek in de wet zetten. Maar daar verandert dus helemaal niks. En daarom noemen wij die wijzigingen cosmetisch. Omdat ja. eigenlijk aan de inhoud, aan het probleem... namelijk het grootschalig kunnen onderscheppen van verkeer... en dat ook onbekeken naar buitenland doorgeven... daar gebeurt helemaal niks aan. Nee, maar dus de waarborgen die dus nu extra zijn ingegeven... ook uh, voor journalisten. Uh, het wordt nu de, de bewaartermijn. Eerst zou, zou drie jaar al die data worden bewaard. Het wordt nu om het jaar... Uh, nou, wordt dat wordt getoetst? Uh, er wordt uh, geëvalueerd. Uh, kortom, ja, je zegt, het is allemaal een beetje te weinig. Wat is jullie ja. grootste bezwaar? Wat eigenlijk nog steeds dat grote sleepnet, wat, wat eigenlijk alles maar verzamelt? En uh, ja, dat, dat is het grootste probleem voor jullie? Ja, ja dus wij hebben, uh, wij hebben campagne gevoerd op vijf punten. Maar inderdaad, dat, dat het, het ongericht verzamelen is, het is echt het grootste probleem. Uh, en, en, en daar wordt dus niks aan gedaan. Dus inderdaad, de bewaartermijn wordt korter, maar kan je nog wel weer verlengen tot drie jaar. Hè? Dus er wordt dan gezegd, door waar het aan mij was drie jaar... wordt nu één jaar waarbij je het elke keer kan verlengen. Ja, goed. Um, maar wat je niet verzamelt, kan je ook niet, die, die, die, die heb je ook niet. Dus dan hoef je ook nooit te vragen of je dat mag verlengen. Dus wij vinden dat, er, um, dat de overheid, dat vinden we heel principeel... Uh, dat jij als onschuldige burger, als burger die niks verkeerd doet... niet in het vizier van de overheid hoeft te komen... Nou, dat gebeurt met dit soort bevoegdheden wel. En dat, ge dat gebeurt niet alleen maar bij deze wet, maar dat zien wij eigenlijk steeds vaker. Dat je um, op het moment dat je communiceert, op het moment dat je met elkaar interactie hebt, uh, op het moment dat je op de snelweg rijdt, op het moment dat je van het OV gebruik maakt bijvoorbeeld, um, laat je sporen achter. Nou, die sporen worden steeds grootschaliger verzameld. Um, de vraag is, uh, willen we dat wel als samenleving? Nou, en bij deze wet trokken wij voor ons in ieder geval. Uh, uh, ja, zetten wij een streep in het zand en zeiden we, nou, dit willen we dus niet. Um, ook als we kijken naar het Europese recht, hè, waar dan um, waar eigenlijk in deze jaren... ook steeds, steeds strenger wordt gekeken naar wat we dan noemen massasurveillance... dus het grootschalig in de gaten houden uh, of, of, of kunnen monitoren van mensen. Uh, daarvoor wordt eigenlijk gezegd, dat, dat mag gewoon niet. Ja. En nou ja, wij keken ernaar, wij, ik weet nog goed zelf, vijf jaar geleden uh, ongeveer weer... Um, kwam de eerste aanzet en toen, drie, en, toen, en toen drie jaar geleden weer. En toen dachten wij ook, nou, dit, is echt, dit gaat echt heel ver. Uh, en sindsdien zijn we eigenlijk in actie gekomen. Ja. het is uh, uh, nachtkijkers, het is 12 minuten over 2 ik praat met uh, Ton Sietsma van uh, Bits of Freedom en uh, we praten over privacy privacy op internet, en ik ben wel benieuwd als je luistert, uh, bel vooral 0800 1121, 0800 1121 uh, heb je voorgestemd, heb je tegengestemd uh, tegen uh, de wet op de inlichtingenveiligheidsdiensten? en veilig, veiligheidsdiensten tegen die zogenaamde sleepwet en waarom heb je daarvoor gestemd en wat vind je van alle aanpassingen die de regering daar nu uh, op heeft gedaan, afgelopen vrijdag dus uh, toegezegd, uh, wat, wat, wat vind je nou, want ja, die kunt ook zeggen, bijna 50% heeft dus toch nog voor die wet gestemd. Uh, zijn die mensen dan uh, naïef? Uh, zijn die mensen dan uh, uh, onterecht bang gemaakt door de regering? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. nee ik, sta hier, ik sta hier toch een stuk genuanceerder in... dan heel veel mensen waarschijnlijk vermoeden. Nee, kijk. Um, ik denk uh, dat, dat er uh, een wet op de inlichting en veiligheidsdiensten nodig is. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, alleen niet deze wet. En ik denk dat heel veel mensen die uh, die, die, die voor hebben gestemd... Uh, ervan overtuigd zijn dat er een wet nodig is... om iets te doen tegen uh, terroristische dreiging bijvoorbeeld. Vind ik ook. Ik bedoel, ik vind het ook niet fijn als hier een aanslag is. Ik vind ook dat de AIVD daar iets zou moeten kunnen doen. Dat de MVD daar iets zou moeten kunnen doen. Tegelijkertijd geldt ook um, dat deze wet ervoor zorgt... dat er meer controle kan worden uitgeoefend. Maar meer controle leidt niet automatisch tot meer veiligheid. En um, het laatste wat we willen is dat uh, dit land um, meer bevoegdheden krijgt meer inbreuk kan maken, terwijl we er eigenlijk niet veiliger door worden. Want dat betekent dat het een averechts effect kan hebben. En ik zal het uitleggen. Um, een van de dingen waar we ons zorgen ma over maken bij dat sleepnet... zoals we dat noemen, hè, dat grootschalig binnenhalen van gegevens... gaat niet alleen maar om privacy. Het gaat ook om, um, om de chilling effects. Dus om de nadelige effecten van dit soort wetgeving. Wat we hebben gezien na de uh, snowdonthullingen... we hebben de, de, de, de Amerikaanse... Uh, toen nog militair, uh, Edward Snowden, heeft allerlei gegevens van uh, de Amerikaanse geheime dienst, de NSA, uh, uh, meegenomen. Die heeft dat uiteindelijk of, of, of laten publiceren. En um, toen bleek er een enorm mass apparaat in Amerika en eigenlijk in de hele wereld te zijn. Toen zijn er gelijk allerlei sociologische uh, onderzoeken begonnen. En uh, wat lieten die nou zien? Die lieten zien dat mensen die weten uh, dat ze in de gaten gehouden kunnen worden. die hoeven dus niet in de gaten gehouden te worden, hè? Het feit dat je weet dat dit soort systemen bestaan... dat dit soort surveillancepraktijken er zijn... Uh, zorgt ervoor dat mensen zich anders gingen gedragen. Ze gingen minder makkelijk zoeken op Google naar ziektes... of uh, ze gingen minder makkelijk met hun vrienden communiceren. Ze waren minder vrij om zich te uiten. Uh, en ik vind het een hele, een hele belangrijke maatschappelijke waarde... dat je jezelf uh, vrij durft te uiten. We leven in, een, uh, nou ja, in een, open, een open land en ik wil graag dat dat zo blijft. En op het moment dat wij dus, uh, of dat nou expliciet of impliciet is ons minder vrij gaan gedragen... omdat we weten dat het mogelijk is dat iemand meekijkt... hoeft niet eens per se zo te zijn, hè? Um, vind ik heel erg erg. En daarbij speelt ook dat het waarschijnlijk juist... hele kwetsbare groepen zijn... die zich uh, daardoor uh, extra minder vrij gaan gedragen, wil ik maar zeggen. Dus uh, mensen die misschien wel, uh, uh, nou ja, laten we zeggen, AIDS hebben... Of, mensen, of HIV, of mensen die bang zijn... Uh, of die nog in de, die, die, um, uh, laten we zeggen... Uh, de, de, de, de Turkse homoseksueel die nog in de kast zit... maar wel uh, op internet uh, wil gaan zoeken... Hè, om, om, om lotgenoten te vinden. En allerlei soorten minderheden... die zich uh, daardoor nog minder vrij voelen om zich te uiten... in een land wat eigenlijk juist die waarden zo wil beschermen. En op dat soort momenten um, vind ik dat je heel erg moet gaan kijken... Uh, schaden we dan die vrijheid niet meer door ja. dit soort maatregelen? En... Um, als je dan die kosten en de opbrengsten eh, maatschappelijk gezien tegen elkaar, tegen elkaar afweegt... Nou, dan ben ik er niet van overtuigd dat dit dan de juiste wet is. Waar komt dit nou vandaan? die grote uh, drive om om om om want ik hoor je er bevlogen over praten. Ik hoor jou uh, zeggen van, nou ik vind dit niet goed en je, je, je onderbouwt het ook goed. Maar je, be, je werkte sinds 2013 uh, voor Bits of Freedom. Ja. Uh, daarvoor stage daar gelopen. Ja. Uh, rechten gestudeerd. Ja. Dan kun je uh, prachtige carrières misschien wel maken in de advocatuur. Uh, je kunt een notaris worden, maar dan ga je bij een, een, een ja een, een ja, burgerrechtenorganisatie uh, werken uh, die opkomt voor de privacy van mensen op internet. Waarom? Waarom ga je dat doen? Ja, nou ja, kijk, dat uh, is een goede vraag. Um, nou, oké, okay, Dus ik heb eerst uh, ik heb inderdaad recht gestudeerd in, uh, in, in, in Nijmegen. En uh, ik was tijdens mijn studie was ik altijd al wel eigenlijk betrokken. Of in ieder geval was ik wel bezig met. Um, uh, het beschermen van, van zwakker in de samenleving. Ik vond het altijd erg belangrijk. Dus toen ik, toen ik echt jong was... Uh, ik, ik, weet nog, ik, ik kwam laatst een oude buurvrouw tegen. En toen, in die zei toen tegen mij... Uh, ja Jij wilde vroeger altijd of schrijver of advocaat worden. Uh, nou, ik ben allebei niet geworden. Maar um, ik wilde altijd... En advocaat... Ik wist vroeger ook helemaal niet dat je een soort advocaat had Die op de Zuidas werken en heel veel geld verdienen... Aan, um, aan de overname van bedrijven en zo... Ik dacht altijd dat dat gewoon ging om het verdedigen van uh, mensen die het van iets verdacht werden. Uh, en dat vond ik altijd heel erg belangrijk. Hè? Om, om eigenlijk een soort van uh, ja, kwetsbare samenleving in de rechtsstaat. Ik begreep dat natuurlijk nog helemaal niet wat die noties waren. Maar dat vond ik heel erg belangrijk. Um, nou, in mijn studie dus ook. En op een gegeven moment ging ik mijn, uh, mijn scriptie schrijven over digitale opsporingsbevoegdheden. Dus eigenlijk hoe mag de politie zich op internet gedragen. Welke middelen hebben ze. En um, nou, toen kwam ik in contact met Bits of Freedom. Want die was daar ook al mee bezig. En uh, na mijn studie... Um, ja, toen dacht ik, wat ga ik nou eigenlijk doen? En uh, nou, toen kende ik Betsy en Toen dacht ik, nou, ik ga kijken of ik daar stage kan lopen. Uh, dus ik woon nog in Nijmegen. Dus ik dan op en neer naar, naar Amsterdam voor, uh, voor een gesprek daar. Dat uh, was hartstikke leuk. En, en, en nou, ja, die toenmalige baas die zag dat wel zitten. En die zei, nou, wil je bij ons uh, stage komen lopen? Nou, gedaan. En dat voelde eigenlijk hartstikke goed. Uh, en, en daarna heb ik dus een baan aangeboden gekregen. Maar... Um, ja, waar die bevlogenheid dan echt vandaan heb, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Ik heb dat denk ik altijd al wel gehad. Komt niet van huis uit dat, dat uh, ouders al uh, grote burgerrechtenactivisten uh, waren? Of uh, die zeiden van dat je dat van huis uit in soort van hebt meegekregen? Nee, nou ja, ik, kijk, ze zijn wel allebei in die zin maatschappelijk betrokken... dat ze uh, uh, allebei ook wel uh, ambtenaar zijn of ambtenaar zijn geweest. En dus ook wel... Um, Iets mee hebben gekregen of dat het belangrijk is om iets, iets voor de samenleving te doen. Alhoewel, nou ja goed, hè, dat is ook vrij abstract, <laughs> dat zal ik maar zeggen. Als ambtenaar. Uh, ja, ja. Maar goed. Uh, en, um... nee, maar ik denk dat het, het was bij ons thuis altijd wel belangrijk was dat je uh, je verantwoordelijkheid nam. Um, dat betekende niet dat ik, dat ik thuis per se uh, altijd het onkruid moest wieden of zo. Uh, ik moest dat soms wel doen. En klein fun fact: ik heb echt een hekel aan onkruid wieden. Dus het feit dat ik dat, dat moest doen, uh, vond ik dat heel, heel, heel erg. Uh, maar. Maar, maar dat soort dingen hoorden er wel bij. Dus dat je thuis ook uh, nou ja, wat, wat taakjes en wat klusjes kreeg... en dat je, daar, dat, dat je daar wat van deed. En dat je in die zin in ieder geval in het gezin je verantwoordelijkheid nam. En ik weet ook wel... Uh, nou, er werd ook wel wat vrijwilligerswerk gedaan... maar het werd ons niet, het werd ons niet opgelegd of zo. We waren best wel vrij uh, om te doen wat we zelf wilden. Ja. Um, nee, Dus ik zou heel graag zeggen dat mijn ouders... dat me met het pap hebben ingegoten... <laughs> um, maar, maar het, het, zit dus jou, het zit dus wel in jou om, om te zeggen van... Nou, wacht even, uh, ik heb een hoop kennis... Um, en ik, ik wil graag mensen ergens voor behoeden... of ik wil mensen in ieder geval duidelijk maken waar het, uh, waar ze, hoe, het, hoe het ervoor staat... en maak dan zelf daar een keuze in. Maar ja. uh, ik wil in ieder geval daar duidelijkheid over geven. Ja, dus ik, um, ik heb wel echt... Um... De overkoepelende drive denk ik in de dingen die ik doe en die ik of en die ik misschien nog uh, uh, ooit ga doen is wel dat ik het gevoel heb dat ik een bijdrage moet leveren aan een uh, aan, aan een betere samenleving ja dat ik uh, dat ik dat ik, ik heb ik heb een bepaalde skill ik kan bepaalde dingen ik kan ook heel veel dingen niet hè? vraag mij niet om een auto te repareren zelfs het, het wiel van een van een de achter, het achterwiel van de fiets is voor mij echt wel een uitdaging um, maar wat ik wel kan um, wil ik graag inzetten voor iets goeds ja en ik zal als ik morgen onder een bus zou lopen, ik, ik, ik, ik moet dat nu even, kijken, even afkloppen. Dus ik is helemaal geen hout hier. Maar um, dan, uh, dan wil ik in ieder geval dat. het, het idee hebben gehad dat ik iets heb gedaan om de wereld een beetje mooier te maken. Jeroen, nacht. Een oh, hele goede nacht. Ja, uh, jij luistert en uh, ik, ik, ik vroeg net aan mensen... van uh, als je dit hoort, uh, bel even 0800-1121... om uh, misschien ook even te vertellen of je hebt gestemd uh, voor, uh, het, uh, voor de sleepwet... en uh, of je voor of tegen hebt gestemd. Heb je gestemd uh, een paar weken geleden? Ik heb, ge ik heb zeker gestemd. Heb je voor, voor of tegen gestemd? Ik heb tegen gestemd. Tegen. 100 Ja, dus ik uh, gaat er een applaus hierop uh, bij uh, Ton. Dus uh, die heb je alvast in je zak, uh, Jeroen. Nou, heb, je, heb je een vraag uh, voor, uh, voor Ton? Ja, ik heb, ik heb een vraag. Uh, de reden waarom ik 100% tegen heb gestemd... is uh, de sleepwet die wordt ingevoerd onder de mond van meer veiligheid. En ik weet dat toevallig in Amerika is een situatie... waar ook een soort van sleepwet-achtige wet ja, is. En ik zou de gasten even aan mij kunnen vertellen... of die sleepwet daar in Amerika daadwerkelijk resultaat heeft verkregen um, ja, zeg maar ten behoeve van... ...aanslagen, terroristische aanslagen en dat soort dingen. Weet je dat, Tom? Ja, dank je voor je vraag. Ja, kijk, het lastige is natuurlijk dat ik niet uh, nee. bij de Amerikaanse Geheimdienst werk... ...en dat ik natuurlijk niet inzage heb in wat, zij, uh, wat ze allemaal hebben gedaan. Uh, wat ik nee, wel ja. weet is dat er een paar jaar geleden, uh, vlak na die Snowland-Hullingen... ...toen werd de NEC ondervraagd nee. in, uh, in het um, in de Senaat of in het Congres... ...en uh, toen moest hij eigenlijk toegeven dat er eigenlijk bijna niks voorkomen was. Um, nou goed, dat was natuurlijk een paar jaar geleden... Um, ja, het is al ongetwijfeld. En dat, kijk, dat is natuurlijk een beetje lastig. Hè? Um, mm -hmm. Als je dit soort maatregelen hebt, zal je ongetwijfeld een keer iets tegenkomen... waarvan je denkt, nou ja dat, heb, dat kunnen we dan voorkomen. Uh, maar de vraag is of dat natuurlijk ook op een andere manier had gekund. Hè? Dus um, stel je voor dat je zo'n soort sleepnet uitwerpt... Uh, maar je komt iets tegen wat je ook tegen had gekomen... als je gewoon um, uh, iets langer had gewacht... of iets meer had gedaan met informatie die toch op je bureau lag. Um, ja, is het dan effectief of niet? En uh, nou misschien vind je het dan wel interessant om te weten... dat er in, um, in Engeland is er een heel groot onderzoek is gedaan... Naar de door de toezichthouder op de Britse geheime dienst. Um, dat is uh, meneer Anderson. En meneer Anderson heeft uh, een, uh, nou, ja, dat heet dan het Anderson Report geschreven. Uh, die heeft ook gekeken naar dit soort uh, maatregelen. Uh, en daaruit blijkt dat, het eigenlijk, uh, dat dit soort dingen vooral word toch worden gebruikt... en vooral een zekere uh, waarde heeft als het gaat om militaire missies. Dus waar, uh, mm. waar daadwerkelijk, uh, nou, laten we zeggen, onze militairen naar Afghanistan gaan. Uh, waarbij dan satellietverkeer wordt onderschept. of uh, bij piraterijmissies of zo. Um, Daar wordt dan gezegd dat dit soort dingen nog wel. Uh, uh, in ieder geval meer nut of meer, of, of meer zinnig zijn. Um, maar mag ik even, ja, even, even samenvatten? Dus je denkt gewoon, uh, het laatste argument is je denkt gewoon, zeg maar, dat er politieke motieven uh, meer aan de hand is. En door meer van informatie te verkrijgen van hoe, wat en waarom denk je. Maar um, ik, stel, ik stel ook te denken wat dan nog een de tweede stelling van mij was. Was gewoon van, we hebben het dan op, gelukkig tot op heden nog geen terroristische aanslag in Nederland gehad. Ja. Op een of andere manier is het huidige systeem, die werkt gewoon niet. Toch? Het werkt op ja. een of andere manier werkt dat. Anders hadden we al een terroristische aanslag in gehad. Dus ja. het werkt gewoon al. Alleen het is nog niet zeg maar bij de Nederlandse bevolking zo van... Um, ze willen extra veiligheid omdat ze rondom me heen in andere landen wel die aanslagen zien enzovoorts. Alleen, nogmaals, het systeem werkt hier op een of andere manier. Dus waarom zou je dat moeten verergeren? Ja, is het zo, dat zo? Wat Jeroen zegt, kun je zeggen van nou ja, we hebben hier geen aanslag gehad. Dat, dat is alleen maar te danken aan het feit dat het zo goed werkt? Of is daar toch ook een, een bepaalde mate van, ja, uh, tussen haakjes, geluk bij? Ja, ik denk dat het een combinatie van, uh, van factoren is. Um... Laat ik zo zeggen, uh, als er wel uh, nu een aanslag was geweest... Hè, een hele tijd geleden, en gelukkig is dat niet gebeurd... dan is de kans dat wij tegen deze wet hadden geprotesteerd... net zo groot geweest. Hè? Um, dus, um, want je weet namelijk niet wat er had gedaan... had kunnen worden om die aanslag te voorkomen of niet. En het feit dat wij nu nog geen aanslag hebben gehad... Uh, betekent inderdaad dat, dat, de mate, dat de middelen die er nu zijn inderdaad goed werken... want er zijn geen aanslagen geweest. Uh, tegelijkertijd is het ook zo hè, dat zo'n lone wolf... die gewoon uh, uh, zijn gang kan gaan... Uh, daar werkt geen sleepnet tegen. Daar werken geen enkele bevoegdheden tegen. Nee. En, um, en, en dat is ook wat de IVD zegt. Hè? Dus Robert de Lee, die natuurlijk nu weggaat als baas van de IVD. Maar die, um, uh, die zegt zelf ook... Ja, we hebben ook tot nu toe uh, geen aanslag gehad. En dat is een deel... Uh, is dat mazzel? Een deel omdat we gewoon ook een, een land zijn... waarin kennelijk uh, uh, minder voedingsbodem is. En, um, maar eens. Alleen, kijk, ik vind het wel... Dus aan de ene kant ben ik een beetje eens dat je zegt... Nou ja, hè, we hebben... Um, we hebben nog geen aanslag gehad, dus we hebben geen nieuwe wetgeving... voor dit soort bevoegdheden nodig. Um, dat is waar, maar het risico van dat argument is dus... als er dan morgen een aanslag is... dat dan dus al die bevoegdheden in één keer wel nodig zijn. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet per se zo is. Ja. Jeroen, trouwens, jij hebt dus tegen de sleepwetten uh, gestemd. Hoe, hoe, hoe ga je verder om met privacy, ook op internet? Uh, uh, heb jij uh, een Facebook-account? Uh, ik, ik heb overigens mijn, mijn laptop, die staat voor me. We hebben... Ja, dat hoeft niet, dat was niet verplicht. Maar wij, ik kreeg van mijn werk kreeg ik zo'n prachtig stickertje die met zo'n klepje... Die, kan er, die ik van, voor mijn camera kan doen. Die kan ik dan open en dicht schuiven. Dat voor het geval mensen zomaar ongevraagd willen meekijken. Je weet ook maar nooit. Maar zijn er, zijn er uh, dingen waarop jij bezig bent met je privacy op internet? Hoe jij uh, jezelf een beetje daartegen bewapent? Nou ja, steeds en steeds meer. Um, Hoe doe je dat? Ik heb toevallig ook nu ja, zo'n klepje op mijn camera. Want ik weet gewoon dat je zo'n camera software heel makkelijk kunt herkennen. Ik heb een ICT achtergrond mm -hmm. En, um, maar ik zit wel op Facebook. En waarom zit ik op Facebook? Het is voor mij een middel om zeg maar, met mijn vrienden in contact te blijven in het buitenland. Ja. En daarvoor gebruik ik het alleen maar specifiek. Ik heb zo weinig mogelijk informatie op mijn profiel. Um, de informatie die erop staat die is way out of date. Ik heb in het buitenland gewoond en nu woon ik weer in Nederland. Uh, bijvoorbeeld. Um, en voor de rest, zit zet er allemaal muziek, uh, videoclips erop. Dat is mijn Facebook gedeelte. Ik gebruik meer Messenger voor mijn vrienden in het buitenland. Ja. En ik heb WhatsApp. En ik begrijp allemaal dat deeltjes van informatie die ze om me af kunnen pakken en uh, maar ja weet je het is ook een, een sociaal gebeuren en het is uiteindelijk is het een beetje een verslavingsgebeuren ja een maatschappelijke verslaving is gebeurd. Maar ik, van, ja, daar ben ik schuldig aan. Ja. Nou, wij gaan er ja. over Facebook en oud Alder niet daarop blijven. Want ik weet niet of ik nog naar Arjen Kom. Lubach heb gekeken. Maar die, die nee. uh, roept iedereen op om uh, woensdag om acht uur... Uh, massaal uh, uh, Facebook op te zeggen. Nou ja, of je dat gaat doen, dan moet je het natuurlijk helemaal zelf weten. Maar uh, die oproep is er uh, gedaan. Uh, dankjewel ja. voor je telefoontje, uh, Jeroen. Ik ga eens even kijken bij Anneke. Anneke, goeienacht. Goeienacht. Uh, je bent wat geïrriteerd. Ja, ik, ik heb me... Erg geïrriteerd aan het feit dat de, uh, ze hadden het altijd over de sleepwet En er werd nooit bij gezegd wat het nu eigenlijk was. Je bent niet goed voorgelicht over de sleepwet? Nee, absoluut niet. Ik, ik denk, nou ja, misschien veertien dagen voordat die verkiezingen waren. Toen werd het dan eindelijk eens... Uh, wat gezegd, maar ja. voor die tijd... Maar Tom, ik... Tom heeft het toch, uh, ook namens Bits of Freedom... en ook uh, andere organisaties hebben het toch uitgebreid uitgelegd... en ook op internet was er toch heel veel informatie over te krijgen? Ja, misschien wel op internet, maar uh, goed... je hoorde dan telkens in, in, in al die dingen over de sleepwet... maar op de televisie, laat ik maar zeggen... werd nooit wat over gezegd. Ik heb... <lacht> Ik denk dat ben je het met dat een eens, Tom? Of met Anneke? Is het even een beetje een punt dat het een beetje is weggemoffeld? Nou ja, <coughs> kijk wat ik wel inderdaad denk... Uh, uh, Goeie avond trouwens. Uh, dat, um, dat er uh, heel, veel, um, heel veel aandacht voor, dat, voor het referendum is pas in de laatste paar weken gekomen. En dat komt omdat uh, de regering heel bewust ook tot heel laat heeft gewacht. Met het zelf... Uh, uh, echt voeren van actie voor dit referendum. Hè? Dus wat je eigenlijk zag, is dat iedereen echt aan het afwachten was... en dat het toen de laatste twee, drie weken in één keer echt vol was. En toen was het in ieder geval voor mezelf ook echt uh, vol gaan. Um, ja. het, het was mooier geweest dat het een paar maanden eerder was begonnen. Hè? Dus ik vind het ook wel echt in de... Een echte gemiste kans van het kabinet. Daar zijn we niet. Die hebben de ja. Ja. Nou, nou is het, uiteindelijk is het een referendum geworden dankzij een aantal studenten. Die vonden ja. het belangrijk genoeg om uh, dat voor te leggen. Hebben genoeg handtekeningen verzameld. Ook weer met steun ja. van dezelfde Arjen Lubach, volgens mij. Die uh, uh, uiteindelijk is het, uh, ja, is, hebben ze dat voor elkaar gekregen. Bits of Freedom heeft daar geen rol in gespeeld. En in die, in die zin dat jullie dat hebben aangejaagd. En dat jullie hebben gezegd van uh, dat referendum moet komen. Jullie hebben een andere weg gekozen. Die weg is er nog steeds: uh, die van de rechter. Ja, dus um, gelijk nadat de wet door de Eerste Kamer in was... dachten wij, oké, okay, um, wat gaan we nu doen? Uh, en um, toen hadden wij niet aan een referendum gedacht. Nou ja, goed, je hebt af en toe, je, af en toe je, blindes, de, je blinde vlek, hè, of je de tunnelvisie. Uh, ik, ben ja. ook een, ik ben natuurlijk ook een hele saaie jurist. Dus ja, je denkt dan toch gelijk, gelijk aan. Gelijk aan de rechter. kan ik doen? Ja. Ja, <laughs> ja, precies. Want dat is wat je doet. Um, maar uh, toen kwam er inderdaad een... Uh, uh, uh, een oproep tot een referendum. En toen, toen hebben wij uh, uh, dat wel... We hebben, het, we hebben het wel in die zin gesteund... dat we ook op Twitter en ook wel daaromheen... omheen mm -hmm. aanlacht hebben gevraagd voor het referendum... en gezegd, nou, je kan daar en daar tekenen. Uh, we, ja, waren, ja. we waren geen onderdeel van dat hele oproepend comité... omdat wij um, het heel fijn vonden... dat als er een referendum zou komen... dat het dan breed gedragen zou zijn. En um, wat je eigenlijk ziet... Die, die kritiek op deze wet is al jaar of vijf heel breed. Hè? Dus niet alleen maar Bits of Freedom... niet alleen maar andere privacyorganisaties... Maar ook bedrijven, um, uh, ook andere organisaties, ook de Raad van State bijvoorbeeld... Hey, die hebben allemaal gezegd, deze wet heeft heel veel problemen. Um, en wat, ja, wij ja. Fijn, wat wij fijn vonden bij zo'n referendum... Is, als dan, is, is dat als dat werd aangevraagd door een hele brede groep... waar wij dus niet dus de, de, de grote leiders waren... want als je dan een referendum krijgt, dan is het risico... En dat zag je ook bij het Oekraïne-referendum... Uh, dat er dan wordt gezegd, ja. ja, het is één organisatie die dat aanvraagt, één aanjager... Dat is gewoon één NGO die dat dan belangrijk vindt. En, en daarom is het dan niks waard. Uh, en, en wij vonden het juist fijn om te zien dat dit juist wel heel breed gedragen werd. En daarom hebben wij ook gezegd... Um, nou ja, we wij wij doen een klein stapje terug. We kijken wat er gebeurt. Um, ja. en, en, en, we, en we steunen het natuurlijk wel. Ja. Uh, nou ja, Het was fantastisch dat het er is gekomen natuurlijk. Maar de, die gang naar de rechter, was jullie, waar ja. jullie al mee bezig waren... Um, er is ook al eerder aan jullie gevraagd... Van, ook naar die aanpassingen die afgelopen week zijn gedaan door het kabinet... Ja. Is, is het voldoende om die gang naar de rechter uit te sluiten? Is daar inmiddels al bij jullie meer duidelijkheid over... of de eventuele gang naar de rechter doorgaat? Nou ja, kijk, nou wat we... we... Oh. Even, even wachten, oh, nog aan. Even, even luisteren of we dat doorgaat. ik hey, yeah, ben yeah, benieuwd Ja, nou? yeah, sorry, sorry. Ja. Uh, nou ja, kijk, wat we... Um, het is nog niet helemaal zeker. Uh, want uh, het is natuurlijk allemaal is heel vers. Hè? Dus afgelopen vrijdag was die Tuurlijk. reactie. Uh, nou ja, goed... Uh, in tegenstelling, uh, ja goed, we hebben ook weekend. Uh, dus, dus wij hebben ook geprobeerd dit weekend een klein beetje rust te nemen van de, van de, van de afgelopen weken natuurlijk. Uh, maar ik kan wel vertellen dat we op hele korte termijn met die grote groep uh, organisaties... met wie we oorspronkelijk hadden bedacht dat we deze rechtszaak zouden gaan doen. Dat we bij elkaar gaan zitten en elkaar even in de ogen kijken. En kijken van, hè, uh, zijn deze wijzigingen nou echt uh, wat we hadden verwacht? Nou ja, dat is natuurlijk niet het geval. Uh, maar um, um, wat betekent dat voor de rechtszaak, hè? Um, Ja. ja. En ik sluit dus absoluut niet uit dat wij gaan, dat we alsnog naar de rechter gaan. Ja, maar je kunt het nog niet zeggen. Nee, dat komt omdat um, ik, ik niet namens die coalitie spreek. En ik. Um, um, op het moment dat. Kijk, we doen het als coalitie wel of we doen het als coalitie niet. Ja. En uh, kijk, er spelen nog een aantal juridische details ook bij deze wijzigingen. En een, en een daarvan is bijvoorbeeld um, dat er nu een nieuwe wetswijziging komt. En de vraag is: hè, als je dan nu naar de rechter gaat met zo'n zaak. Um, of dan de rechter zegt, ja luister, deze zaak is nu alweer in de Tweede Kamer. Die wet dus wordt gewijzigd. Dus we gaan eerst even afwachten hoe dat allemaal, hoe dat allemaal loopt. Nou Dat, dat zijn allemaal gedachten die we met elkaar even moeten bespreken. En, ik, en, um, uh, en, en bovendien hebben we ook gewoon tegen elkaar gezegd... luister, we doen het of als coalitie wel of als coalitie niet. En we gaan eerst met elkaar kijken hoe het gaat. En daarna gaan we daarover naar buiten communiceren. Ja. Het zou ook heel gek zijn als ik nou ga zeggen, wij gaan naar de rechter. En dat een andere organisatie daarna zegt... Hey, maar Ton, uh, dat hebben we toch helemaal niet afgesproken? We hadden het graag nu gehoord in het nachtkijkers, Tom. Ik, ja, ik begrijp nee, het heel goed. Maar goed, laat ik het dan even persoonlijk vragen aan jou. Ja. Als je even niet namens de coalitie spreekt. Als je gewoon even namens, uh, misschien wel alleen namens uh, Ton Sietsma spreekt. Wat zeg je dan? Zou je dan, als je het gewoon zo ziet, uh, je zegt van ja, ik sluit het niet uit. Maar is, het, is de kans groter dat je wel gaat of is het de kans groot dat je niet gaat? Persoonlijk. Nee, als nou ja, jij kijk, het mocht zeggen. Ja. Uh, vraag ik je dat aan mij? Ja, nee, dan, nee vraag het aan Ton. Wat, wat, wat, wat denk je? Oh, die gang naar de rechter. Is dat, als, je het gewoon, als ik het puur even op, aan jou persoonlijk vraag. Ik denk dat er best wel veel redenen... hele goede redenen zijn om deze zaak naar de rechter te brengen. Dat komt um, omdat de problemen die er vanaf het begin af aan waren... Uh, en dat gaat over het ongericht binnenhalen, binnenhalen van informatie... Uh, en van gegevens van onschuldige burgers... Uh, als je kijkt naar het Europese recht... dan is dat daar gewoon niet mee in lijn. En ik denk dat je op een gegeven moment moet zeggen... Um, dit gaan we aan de rechter voorleggen. En als ja. ik dus zelf een um, uh, zelfstandige afweging daarin zou maken, als ik dan, als ik gewoon uh, uh, niet bij Biss Freedom zou werken en ik zou niet ergens anders werken, nou um, oh ja, dan, dan zou ik dat misschien wel overwegen. Ja. Maar tegelijkertijd spelen er meer dingen mee. Ja. Um, maar goed, dat gaat dus overlegd worden in de coalitie. Maar ja. uh, mocht, mocht, mocht je nou het helemaal alleen voor het zeggen hebben... We zeggen, nou, we, in, als je het aanhoudt tegen Europees recht... dan heeft het eigenlijk voldoende reden... om dat toch maar eens even aan een rechter voor te leggen... om te vragen uh, wat hij, daar, hij of zij daarvan vindt. Ja, maar tegelijkertijd is het ook zo dat... Uh, um, dat, we eigenlijk, dat, ik, dat, ik, dat ik eigenlijk vooral hoop, en dat, en dat dan geef ik nu de mening als, als Ton hè uh, dat ik eigenlijk vooral hoop, is dat, is, is dat de kabinet het nog even aan gaat passen. En dat, er, dat de coalitie het aan gaat passen. En, en dat nog meer aanpassen. Ja, want... Um, uh, eigenlijk wil ik helemaal niet naar de rechter. Uh, als ik namelijk naar de rechter ga, ook als ik dat als privépersoon doe... dan ben ik zo zeven jaar verder. Want stel je voor dat ik naar de, de rechter in Den Haag zou gaan... dan... Um, nou, dan ben je twee jaar verder, dan ga je in hoger beroep. Want of ik nou win of verlies, je weet dat, je weet dat de staat... Hè, dat, dat, dat de regering zegt, nou wij gaan ook in beroep... want die willen die wet graag. Nou, dan ga je naar de Hoge Raad, dat is de hoogste rechter. En waarschijnlijk moet je dan naar Europa. Dus je bent zo zes tot acht jaar verder. En intussen gaat die wet gewoon door. Um, wat, en als die wet dan uiteindelijk van tafel gaat... dan is het dus acht jaar procederen om je gelijk te halen. En als dan blijkt dat je gelijk hebt... dan betekent het ook dat het nu al aangepast had kunnen worden. Ja. Nou ja, dus als ik ervan overtuigd ben dat die wet van tafel gaat... heb ik liever dat die wet nu wordt aangepast... Uh, ten eerste omdat we dan niet acht jaar hoeven te strijden. Ten tweede omdat um, de wet dan nu al gelijk beter had gekund. En, dat, en dan had, ook, had die inbreuk niet gemaakt hoeven worden. En ten derde, uh, zo'n procedure acht jaar lang kost hartstikke veel geld. Het kost niet alleen ons geld... Maar dat kost ook um, de, de, de rijksoverheid geld. Het kost de advocaten van de. Het kost, de advocaat kost een hartstikke duur, hè? Ja. Hartstikke hoog. Dus wie gaat dat allemaal betalen? Bits of Freedom, daar gaan we het zo meteen ja, met ja. Oh, ja. uitgebreider over hebben. Want het is natuurlijk een, ja. uh, een, een organisatie die, uh, ja, die wordt door. Niet door de overheid gesponsord, door uh, giften. Jullie hebben ook een aantal andere uh, bronnen waar jullie geld vandaan halen. Uh, ja. Ik heb even het jaarverslag gelezen. In 2016 ging er ruim zeven ton om in jullie organisatie. Uh, daar werken acht uh, mensen op het bureau. Je hebt nog een raad van adviezen, bestuur. Uh, dus, maar met, die moeten het allemaal draaiende houden. Nou, wat, wat Bits of Freedom allemaal gaat doen, dan gaan we het zo meteen, uh, of allemaal doet... daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Ik heb aan jou ook gevraagd om een aantal platen mee te uh, nemen... Ja. Platen waarvan je zegt, hey, dat, dat, dat, dat zegt iets over mij. Dat zegt misschien iets over Bits of Freedom. Um, ja, zes uh, platen hebben wij, heb ik hier voor me liggen. Ik, ik, ik, ik ken ze eigenlijk allemaal uh, niet. Dus uh, neem me mee en vertel over een van de keuzes uh, die je hebt uh, gemaakt. Ik heb, ik heb hier het lijstje. Uh, ja. Wil je als eerste graag horen? Oh. Ja. Ja, wat een vraag zeg. Ja. Want ik, ik had niet verwacht dat ik zelf nog de, ook nog de volgorde mocht bepalen. Uh, nou, hartstikke leuk. Eens even kijken, hoor. Nou ja, waar zullen we dan mee beginnen, hè? Um, Oké, okay, laten we dan beginnen met nummer drie. Dat is de opposit met Hey DJ. Ja. Waarom dat nummer? Waarom heb je, heb je die erop uh, staan? Uh, nou, omdat we nu... Uh, het is natuurlijk nu nacht. Uh, of avond, nacht. ik ja. moet gewoon nacht zeggen, hè. Ja, nacht. Het is toch wel nacht. En uh, uh, toen ik nog studeerde... Uh, was het ook vaak dat ik s'nachts aan het werk was. Want ik kon ik, uh, het zeker ook vaak met essays of een descriptie... dan op de een of andere manier kreeg ik toch vaak de, de spirit als het dan nacht was. En dat had ook vast iets te maken met de deadlines. Uh, en uh, nou ja, deze afgelopen maanden dus heb ik ook heel veel, uh, heel veel hard gewerkt dat referent, referendum. Doe ik ook vaak s'nachts. Uh, en dit nummer associeer ik heel erg met de nacht. Dus als het, uh, als het nacht is uh, en ik heb dit nummer of ik moet dit nummer luisteren... dan werk ik echt in een soort flow. Dus dat is uh, ja, ik koppel dat heel erg aan effectief werken in de nacht. Ik kan niet meer, kan niet meer dansen Twee kompen, pas de bas, stevig vast Rustig en berekenen al mijn kansen ESMC Bereken het de kans dat zij Vanaf met me mee wil gaan. gaan en hele dag dans met mij, met mij. Dit is de muziek waarop uh, Ton Sietsma van Bits of Freedom... Uh, urenlang kan doorgaan uh, in de nacht. Daarop zit zijn Hey DJ. Uh, met uh, Ton heb ik het uh, vannacht over uh, ja, de digitale burgerrechten. Om het even zo te zeggen. Wat uh, kan nou wel en wat kan nou niet? We hebben het uh, net uitgebreid gehad over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, die uh, de zogenaamde sleepwet... Hè, waar wat aanpassingen op uh, zijn toegezegd door het kabinet afgelopen vrijdag... Um, Bit Freedom, in 2000 opgericht door Maurice Wesseling en Shura Nas. Die zijn er na zes jaar mee opgehouden omdat het te weinig geld was. In 2009 is er een doorstart gemaakt. Um, en en ik, ik, ja, ik zei het ook al, het is een, een, een organisatie die zich bezighoudt... met communicatievrijheid, met privacy. Um, is het een, kun je Bit of Freedom um, omschrijven als een actieclub? Uh, ja en nee. Ja, dus ik. Eh, zeker absoluut waar dat het een actiegroep is in de zin dat we, dat we actie kunnen voeren om ons doel te bereiken. Uh, en dat we ook dat we, dat we, uh, opkomen voor digitale burgerrechten en in die zin dus een, dus een actiegroep zouden zijn. Maar ik zie onszelf liever als een, uh, als een digitale burgerrechtenbeweging. Um, want we doen veel meer dan, uh, dan, dan, laten we zeggen, de straat op gaan. Sterker nog, dat doen we eigenlijk helemaal niet zo vaak. Uh, nu, het, nu met het referendum zijn we wel de straat opgegaan om mensen te praten... en om ze te overtuigen van het feit dat deze wet niet zo'n goed idee is, uh, was. Um, maar um, ja, we doen eigenlijk veel meer dingen. Ik bedoel, um, het werk wat we doen kan je eigenlijk verdelen in, in, in drie takken. Dus je hebt één tak, dat is de beleidsbeïnvloeding. Dus dat, dat we daadwerkelijk proberen om uh, wetsvoorstellen uh, te veranderen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door met ambtenaren te gaan praten of naar afspraak te maken met kamerleden of beleidsmedewerkers. Ja, of lobbywerk. Brussel te gaan. Ja, dat is, dat is inderdaad lobbywerk. Uh, dus, dus dat is één ding. Het andere ding is dat we proberen om uh, um, uh, campagnes te voeren. Dus dat is denk ik wat je dan meer het, het, het actiewerk kan noemen. Nou Dat hoort dan hè, die, deze hele campagne voor het referendum mm -hmm. bij. Uh, maar we gaan ook met 5 mei staan we op heel veel bevrijdingsfestivals... om mensen te laten nadenken over uh, andere vormen van vrijheid. En digitale vrijheid is er dan een eentje van. Uh, en de andere is dat we eigenlijk proberen mensen um, uh, te helpen... zichzelf beter te beschermen. Dus we hebben een soort toolbox ontwikkeld... Um, Toolbox.bof.nl, om maar even heel, heel kort te pluggen. Uh, en daar kan je eigenlijk allerlei tips en trucs vinden... over hoe je zelf op internet uh, en hoe je je apparaten beter kan beschermen. In een of andere stuk de webcamsticker. Ja. Maar ook uh, privacyvriendelijke zoekmachines. Uh, hoe zorg je ervoor dat je um, een, een mail kunt gebruiken... die niet, door, uh, die niet van Google is, bijvoorbeeld. Hey, die niet continu kan worden gefilterd. Of die, die, die niet continu... Um, ja, eigenlijk is ontwikkeld om, om, om geld aan je te verdienen. En jullie organiseren ook zogenaamde uh, cafés toch? Ja. ja uh, dat exact, mensen ja. Die komen dan, een soort van, ja, daar kunnen mensen gratis naartoe. Ja. En die kunnen dan uh, leren hoe ze dan, want ja, ik, ik eerlijk gezegd, uh, had het net ook over DuckDuck. Ja. DuckDuckGo. Uh, dat ja. Is, dat, is, dat is het, dat is het, het, het, het, het tegenhanger van Google. Ja. Wat is er nou beter aan dat? Uh, hoe heet dat? DuckDuck. Ja. Je hebt DuckDuckGo en en je hebt ook de Nederlandse variant, de Startpage. Dat is, ja. ook, dat is leuk. Dat is heel leuk omdat ook, ook dat ook een Nederlands bedrijf dat doet. En dat zijn eigenlijk zoekmachines die um, uh, ja, niet bestaan... bij de gratie van geld verdienen aan, jou, aan, jou, uh, aan je zoekgedrag. Dus wat ze eigenlijk doen... En zoeken ze even goed dan? Ja, dat is dus een interessante vraag. Uh, dat, dat, ik, ik moet eerlijk bekennen, dat is vaak het probleem ook. Er um, nou, is dan een baasvraag die zegt waarschijnlijk... het zoekt even makkelijk, maar hij is ook echt een totale expert... in het gebruik van DuckDuckGo. En ik ken heel veel mensen die DuckDuckGo gebruiken... die daar ontzettend gelukkig mee zijn, maar het ja. is wel zo... Um, Kijk, een van de redenen waarom Google zo goed is... en waarom Google zo goed werkt als zoekmachine... is dat zo ontzettend veel mensen het gebruiken. Dus um, omdat zoveel mensen het gebruiken kan Google... die leert ontzettend veel van onze zoekpatronen. En als je zoveel leert over zoekpatronen... kan je er ook voor zorgen dat je hele goed toegepaste um, zoekmachine kan zijn. Als je dus um, een minder geprofileerde... of minder geanalyseerde zoekmachine uh, ontwikkelt... Uh, waarbij je dus eigenlijk... Heel veel ook, he, ook heel veel sites indexeert en waarbij je heel goed kan zoeken... maar waarbij de machine niet per se weet wie jij bent... Uh, dan krijg je dus veel meer zoekresultaten. Maar die zoekresultaten zitten wel buiten je bubbel. He, dus uh, om even een heel stom voorbeeld te noemen. Als ik Google op, op uh, 25403... voor heel veel mensen is dat gewoon een gek getal... maar dat is een kamerstuk. Uh, dat is een, en ik weet precies welk kamerstuk dat is... maar als ik daar naar Google, dan krijg ik het resultaat... Uh, wat ik verwacht, want Google kent mij en die weten dat ik naar het kamerstuk op zoek ben. Um, nou, als als wij... ik er nou in ja. dan komt er iets anders uit. Nee, ja, probeer maar. Oké, okay, dan ga ik naar Google. Ja. Ik was, nou, ik was, was ondertussen even Google, ja. uh, Duck Go uh, had ik even opgezocht. Ja. Ik ga naar Google en uh, die had net een kamerstuk, hoe heet dat? 24? 25403. 403. 25, 403. Oké, okay, nou. Dan kom ik bij, uh, even kijken, officiële bekendmakingen, ja. Is Kom, dat, komt dus dat wel je, bij eerste, je eerste rezoek? Ja, bovenaan. Staat? bovenaan, bovenaan bo ja, zegt hij bovenaan. Bo wijzigingen van het wetboek van strafverordening. Nou ja, Goed, het gaat over... Uh, maar dat, is, dat lijkt me toch eh, iets wat... Uh, van de Tweede Kamer is? Ja, overheid.nl ja Overheid.nl. Precies. precies. Ja. Nou ja, dan ben ik blij verrast. Um, maar ik, wat ik weet nou ook bij, dat dat bij vrienden anders is. Oké. Okay. Dus als ik het daarin voer, dan krijg ik iets heel anders. Uh, maar ook als je dus bij, bij Starbase kijkt... krijg je misschien ook wel iets anders. En dat, dat is ook... Ik weet niet hoe dat is. Hoe dat komt. Um, Overigens is mijn vierde is, uh, een allround uh, schoonheidsspecialist. Maar dat is iets heel anders. Ja, kijk, daar ga je al. Ja, ja, tenzij ik eigenlijk daarop zocht, hè? dat weet je natuurlijk niet. Ja. Uh, nee, nee, precies. Maar kijk, wat je dus ziet is dat je eigenlijk heel erg vaak in je eigen bubbel zit. Hè? Dus, dus um, wat je, je er wordt onthouden, op er wordt op jou toegepast. Dus op bepaalde steekwoorden, bepaalde dingen die jij zoekt. Um, die passen binnen jouw patroon. En dat voelt dus heel prettig, want je denkt dan dus dat die zoekmachine jou, jou heel erg goed... Helpt. En dat is ook zo, maar die, die kent jou dus ook op basis van wat je hebt gezocht. En uh, dat is bij Starpage, maar zeker bij DuckDuckGo is dat gewoon anders. Die zijn veel gegeneraliseerder, veel, veel, nou, vooral veel gestandaardiseerder. Um, en daardoor zou je op eerste instantie kunnen denken dat het wat minder uh, gebruiksvriendelijk is. Um, maar tegelijkertijd, en dat is wel weer het leuke bij Starpage. Um, Starpage die gebruikt namelijk uh, ook de, de engine, de machine uh, van Google... Dus je hebt eigenlijk de voordelen van het gebruiken van Google. zonder dat je daadwerkelijk ook al je informatie aan Google geeft. Dus ja. dat, dat is het fijne van, uh, van Startpage. Maar goed, wat, wat, wat, uh, ba, nou, een zoek andere zoekmachine. Dat is een, een manier om wat mm -hmm. uh, veiliger of wat meer privacy. Uh, met, met wat meer privacy te gaan internetten. Wat zijn nog meer uh, tips die je dan bijvoorbeeld zou kunnen geven aan mensen. die zeggen: Ja, maar ik wil, ik wil graag, wel graag op internet. Ik wil graag uh, in de digitale wereld me begeven. maar wat, wat moet ik dan doen? Mm. Want, ik, maar ja. want ik vind het ook wel handig ik, ik, ik, bij, ik uh, wist ook nooit mijn cookies uh, noem je dat? Uh, mijn koekjes en zo die, uh, want ik vind het ook heel handig ik, ik heb zoveel wachtwoorden dat ik op al die sites ben mm -hmm. dat die wachtwoorden gewoon lekker blijven staan ja nou, daarvoor heb ik dus uh, heb, ik een, uh, heb ik een password manager dat kan ik sowieso echt iedereen aanraden dat is niet alleen maar voor al je dingen op internet voor al je sites, maar gewoon dat geldt ook voor de uh, voor alle websites, hè, bijvoorbeeld bij Duo of zo, of alle andere wachtwoorden die wel, die, die, die, die, die, die, die als het goed is niet worden onthouden door, door, uh, um, door, door, door je browser. Um, omdat het namelijk verzorgt dat je heel makkelijk wachtwoorden ook kan, uh, kan laten verzinnen. Dus je hoeft niet per zelf elke keer een wachtwoord te verzinnen, waar heel veel mensen gebruiken elke keer hetzelfde wachtwoord. Hè? En wat is een paswoordmanager? Dat is een, een, een apart. Uh, uh, Programmaatje? Ja, er is een apart programmaatje en die kan, je, die kan je gebruiken. Dat hangt even vanaf welke je hebt. Hè? Uh, maar ik heb bijvoorbeeld eentje die, die, um, die op mijn telefoon staat, maar ook op mijn, ook op mijn, ook op mijn laptop en ook op mijn tablet. Uh, en en die, neem ik uit, die, die heb ik dus eigenlijk overal. Uh, en, en die onthoudt allemaal wachtwoorden. Maar die, als ik op een site kom en ik moet een wachtwoord verzinnen, dan klik ik ook op één knopje. En dan verzint hij zelf een wachtwoord. En dan vult hij in. Ik hoef dus geen enkel wachtwoord meer te onthouden. Het enige wachtwoord wat ik hoef te onthouden... is het inlogwachtwoord van die passwordmanager. <lacht> um, nou, maar dat uh, betekent dat jij, als iemand daarin kan... van die passwordmanager... dan heeft hij gelijk al jouw wachtwoorden. Dat klopt. En uh, daarom heb ik er ook voor gezorgd... dat dat extra goed beveiligd is. dus Dat hoeft niet, maar ik kan zelf alleen maar daarop inloggen... met two-factor authentication. Wat wil zeggen dat ik uh, bijvoorbeeld ook een sms'je krijg... Uh, dus, dat ik ook, dus iemand moet dan ook mijn telefoonnummer hebben of althans toegang hebben tot mijn telefoon. nou En die combinatie die is wel erg, uh, erg lastig uh, voor, voor, voor, voor een willekeurige inbreker. Dus dat betekent ook dat als um, iemand mijn paswoord weet dat hij er nog niks mee kan. En ook als de database uh, zou worden gehackt um, waar al die wachtwoorden in staan, dat hij er nog steeds niks mee kan. Dus ik heb, op die manier heb ik mezelf dus wel uh, uh, beter beschermd. En uh, nou, dus dat, is een ander, dus dat is een andere truc. Dus jij lost het op ja. een andere manier op. Hè? Maar ik kan je toch aanraden om dat misschien op een iets, uh, iets structurelere wijze wat, wat, wat aan te passen. Um, ja, wat ik, wat ik zelf ook doe. Dus um, uh, even nadenken hoor. Dus we, we hebben nu... Um, en de zoekmachine. De gehad. Uh, uh, de, de password manager. manager. Um, nou... Als het over telefoons gaat, bijvoorbeeld, uh, ik kijk best wel goed uit welke apps ik installeer. Hè, waar, waar die toegang toe vragen, waar die niet toegang toe vragen. Uh, Locatievoorzieningen voor dat... altijd uit? Altijd uit, ja, ja, zeker. Ja, dat doe ik altijd hoor. En um, ja, waar, waar ik ook echt naar kijk, is um, uh, nou ja, als je bijvoorbeeld Google gebruikt. Hè, ik, heb, ik heb dan toevallig een. Uh, nou ja, je ziet hem hier liggen. Het is een Samsung. Het is uh, niet echt een geheim. Um, als ik daar, als ik uh, op het moment dat ik die installeer, en dan kijk ik ook gelijk naar. Welke toestemming wordt dan precies gevraagd. En waar geef je precies toestemming voor. Dus bij Google, maar ook bij Facebook. Kun je nog best wel, uh, ja, nog best wel instellen. Welke, uh, welke toestemming precies waarvoor verleent. En daar ga ik altijd best wel rigoureus doorheen. Zeg ik, nou, dat, mag niet, dat mag je niet, dat mag je niet, dat mag je niet, dat mag je niet, dat mag je niet. En dan is het, nou ja, de rest dan. Dat mag dan weer wel. Maar de, de, jij bent een jurist. En yeah. jij leest al die dingetjes. En de meeste mensen denken, pff, al die tekst. Uh, nou, die swipen door, die swipen door. Die zeggen al ja. gauw, klik, ja, door, klik, klaar. Ja, klopt. En dat is eigenlijk... inderdaad Oprecht is dat een groot probleem. Um, want als je kijkt naar de juridische... Hier zie je heel duidelijk dat de juridische werkelijkheid... niet, ge, niet gelijk loopt met de, de werkelijkheid van, van, van de mens, zal ik maar zeggen. Ja. Want, eigenlijk zou er heel simpel moeten staan... vind je het goed dat wij je overal volgen... en dat we al je bewegingen vastleggen, bijvoorbeeld. En dat, in die taal zou het er eigenlijk ook moeten staan. Nou ja, er staat er altijd ja. in, in de lappe tekst ja. waarvan je denkt... Van, nou ja, de laatmaat, het zal wel... Ja, en, en, waarom, en waarom je dat wil doen. Dus bijvoorbeeld zodat we je betere advertenties kunnen laten zien. Zodat we daar geld aan kunnen verdienen. Ja. bijvoorbeeld. Ja, nou, dat, is, nou ja, dat, zou heel, dat zou aan de ene kant natuurlijk heel mooi zijn. Maar tegelijkertijd, uh, ik weet zeker dat de juridische afdeling daar echt hele grijze haren van krijgt. Maar um, nou ja, kijk, waar ze wel naar gaan kijken is. Uh, om dat bijvoorbeeld met symbolen te doen of met filmpjes. Of om het heel beter begrijpelijk te maken wat er nou eigenlijk gebeurt. Want heel vaak um, is het ook vrij abstract en complex, hè? Uh, ik begrijp zelf ook heel vaak niet... Al hey, ik neem Netflix bijvoorbeeld. Uh, ik vind Netflix best wel leuk. Ik, uh, ik, ik, ik Netflix toch met enige regelmaat. En... Um, uh, op, op ik, ik was laatst wilde ik ook weer Netflix. Ik moest eerst akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Maar twee dingen. Dat, je moet altijd akkoord gaan met zo'n algemene voorwaarden, of voorwaarden... op het moment dat het je niet uitkomt. Hè, als je zo'n app wil installeren... dan zit je niet op te wachten, want je hebt, wil die app nu hebben. Ja. Want ik anders even gezegd... je moet die app hebben en je wil er iets mee doen. Of je denkt... Je ja, wil hem gewoon op dat moment hebben. Dus je hele, je hele, je hele, je, alles in je hoofd is gericht op het, op het hebben van die app. Door. En, ja, en niet op het... Nou, ik ga eerst eens even een half uur besteden... om alles rustig door te lezen. Nee, tuurlijk niet. Uh, dus dat is één ding. Het andere ding is... Um, ook als ik bijvoorbeeld uh, de meneer voorwaarden van Netflix uh, lees... en ik vind ze best nou, re relatief toegankelijk... dan nog begrijp ik niet wat er precies allemaal gebeurt. Dus het is wel juridisch goed uitgelegd... maar ja, ik kijk nog steeds natuurlijk geen, geen kijken in de keuken... wat er precies gebeurt. Dus, um, en daar zie je eigenlijk dat die bedrijven die houden zich dan wel aan de wet. Uh, door uit te leggen, juridisch uit te leggen wat er in principe mogelijk is. Maar ja, maar ik heb absoluut niet de illusie dat ik dat precies begrijp. En dan is Netflix nog best wel een. Uh, uh, in ieder geval, mijn beeld is dat, is dat Netflix nog vrijkeurig is. Ja, maar dan zit ik tegenover een academisch geschoold iemand. die ook nog nota jurist is. die snapt het allemaal nog net of net niet. Uh, wat ja. kun je dan verwachten van, ja, Min van drie achter om het even zo te zeggen? Eens? Nee, maar dat is ook wat ik zei. Dat is ook een heel groot probleem. Um, een heel groot deel van de privacyrecht is erop gebaseerd uh, dat mensen moeten begrijpen wat er gebeurt. Of, of dat een bedrijf moet uitleggen wat er gebeurt. Nou, daar, daar falen bedrijven vrij structureel in. En um, nou, je kan, twee dingen, je, kan, je kan dat met twee dingen doen. Dus ik vind dat bedrijven veel meer moeten doen om uit te leggen wat ze met onze data doen en waarom ze dat met onze data doen. En dat um, uh, wat en waarom, dat moet echt glashelder zijn. Dus mm -hmm. dat is één ding. Het andere ding is... Uh, op het moment dat wij het niet meer begrijpen... dan moet de toezichthouder instappen. De, het is heel belangrijk dat, dat een toezichthouder het wel begrijpt. Um, want die kan wel namelijk een kijk in de keuken. en Die, die kan zeggen, wat zit er... Uh, achter de werkelijkheid, achter die mooie lettertjes. Um, dus eigenlijk moet... een heel groot deel van wat er gebeurt... Sourcen we ook uit naar die, uh, naar die toezichthouder. Nou, en dan wil je wel die toezichthouder dat natuurlijk ook gaat doen. Ja. Uh, je vertelde net even wat jullie zo al doen. Hè? Uh, ja. Ook vooral op achter de schermen al nog. Eigenlijk het liefste ben je achter de schermen gewoon bezig om uh, uh, beleidsmakers te adviseren... en dat, dat je uiteindelijk niet een referendum krijgt... Uh, en dat je iedereen uh, ja, op, de, op de achterste benen staat... omdat er een, een, een wet komt waar niemand, het eigenlijk, uh, niemand blij mee is. Dat probeer je eigenlijk te voorkomen door mee te denken met beleid... Uh, uh, Desalniettemin uh, is er toch wel wat kritiek ook op uh, beleidsmakers. Uh, en jullie hebben daar ook een uh, speciale prijs voor in het leven geroepen. De Big Brother Award. Uh, speciaal voor beleidsmakers, mensen, organisaties... die het nou, niet altijd even nauw nemen met uh, de privacy van mensen. Er is één iemand die heeft hem al drie keer gewonnen... Uh, en uh, ja, dat, dat kun je eervol vinden. Je kunt ook zeggen van nou, is dat dan nou nodig dat je wel drie keer wint? Dat is Ivo Opstelten, voormalige minister van Justitie. Um, en die reageerde uh, ook een keer met, in een filmpje. Um, en, en dit zei hij na een van zijn overwinningen tussen aanhalingstekens. Zo, mijn drone is weer veilig terug op de basis... Nu eens kijken wat er vandaag uh, zoal is gebeurd. Dankzij die drone uh, wist ik natuurlijk al dat ik vanavond deze Big Brother Award zou winnen. In tegenstelling tot dit apparaatje komt die prijs bepaald niet uit de lucht vallen. Toch ontvang ik deze onderscheiding met gemengde gevoelens. Op de website uh, waar mensen hun stem konden opbrengen staat bij mij geschreven... Ivo opstelte vanwege zijn hekvoorstel... zijn plannen voor kentekenregistratie... en een hele reeks andere voorstellen en uitspraken... waaruit zijn desinteresse voor privacy blijkt. Vooral dat laatste steekt. Van desinteresse is absoluut geen sprake. Integendeel zelfs. Al zijn we het dan lang niet altijd met elkaar eens... toch heb ik veel waardering voor bits of freedom... Uw bijdrage aan de discussie over de vrijheid... en rechten op het internet houdt ons alert en scherp. Ik aanvaard deze Big Brother Award dan ook met gepaste dank... en in het uh, volle bewustzijn dat u mij in elk geval... heel nauwlettend in de gaten houdt. Nou, Ivo Opstelten, uh, een beetje gemeende gevoelens... zegt hij zelf ook, hè. begint met een beetje een grapje. Denk je van, hij neemt het niet serieus, maar hij neemt uiteindelijk... Jullie toch alweer serieus. Ja. Maar um, ja, een beetje een pijn in de bij uh, dit soort mensen. Ja, maar ik. Eh, dat is ook waarom we ook wel waakrand worden genoemd. Dat is natuurlijk ook onze, onze, onze positie. Ja, en, en kijk, wat je ziet, um, ja, als je dit soort wetvoorstellen uh, lanceert, en dan noemde we een aantal wetvoorstellen die toevallig, uh, nou ja, uh, voor een deel al, inderdaad ook in de Kamer zijn aangenomen en voor een deel nog steeds uh, nu in de Eerste Kamer zijn. Um, ja, dan is, begrijp ik heel goed dat ze niet zo blij zijn met, met, met onze aandacht. Want wij, wij, wij zeggen natuurlijk de hele dag: pas die wet nou aan, doe het anders, het kan beter. Um, bescherm onze burgerrechten beter. Ja, als jij verantwoordelijk bent voor een wet die precies dat wil doen. Ja, dat snap ik wel dat je het irritant vindt. Ja, maar is jullie positie. Want jullie zijn in Bits of Freedom is in 2000 begonnen. Ja. Is dus nu 18 jaar bezig. Is, ja. het, is, het, is de, de houding ten aanzien van Bits of Freedom veranderd? Is het, was het eerst een beetje. Nou, wat je zelf al zei, een paar nerds die zich druk maken om privacy op internet. En is het nu, worden jullie nu meer voor vol aangezien? Ja, dat is een goede. Nou ja, ik. Nou ja, goed. Andere mensen zeiden dat er een paar nerds waren op internet, hè. Ja, ja. Uh, Maar oké. Okay, um, nou ja, dus ik vind het lastig om te zeggen. Want ik, ik zit natuurlijk best wel in een bubbel. Hè? Ik zit natuurlijk in, in mijn eigen bubbel waarin ik, waarin ik zelf natuurlijk, als ik, als ik, um, als ik ergens kom of als ik met, met, met, mensen praat. Um, over dit soort werd Met Kamerleden bijvoorbeeld. Ja, die kennen mij dan. Want we zijn met elkaar in contact. En ik heb dan, dan word ik serieus genomen. Soms ook niet, soms ook wel. Um, meer, meer wel dan niet overigens, natuurlijk. Ja. Maar, uh, maar is, is, ja. is het belang van jullie organisatie is dat de afgelopen jaren toegenomen? Ook ja, zien zi, ja, zi, ja. meer mensen het belang van jullie organisatie? Ja, nee, goed. dat wil ik, ik, ik Ja, dat denk ik dus wel. Um, en dat komt vooral omdat uh, dat komt natuurlijk. Dat, uh, ik, ik, ik hoop dat het komt omdat we als werk goed doen. Maar ik weet ook zeker dat het komt omdat de onderwerpen steeds belangrijker zijn geworden. En wat je eigenlijk ziet, is dat uh, de digitalisering van de samenleving. en alle neveneffecten die daarbij komen kijken. waarvan uh, privacy en ook vrijheid van meningsuiting daar één daar van zijn. maar er zijn natuurlijk veel meer. Um, dat wordt steeds meer uh, de kern van het uh, maatschappelijk debat en van het maatschappelijk leven. Um, weet je of uh, vijf of tien jaar geleden was het hele idee dat uh, uh, kunstmatige intelligentie groot zou worden in Nederland, of groot zou worden in de wereld. Was voor een aantal academici en een aantal nerds op internet was dat echt een ding. Maar nu, twee weken geleden, zat ik in de Tweede Kamer. Was ik als expert de, de gevaren van digitalisering, daar gaan ja. we het volgende uur ja. maar eens even okay. wat uitgebreider over hebben. Nu is het nieuws van drie uur. Blijf luisteren. Zometeen het vervolg dus van Nachtkijkers met Tom Sietsma. Nachtkijkers.